Clemens Peters met het NOS Journaal. Justitie in Oostenrijk heeft een tweede verdachte op het oog in de zaak Natasja Kampusch. Het is een goede vriend van Wolfgang Priklopil, de man die Kampusch ontvoerde en in de buurt van Wenen acht jaar gevangen hield. De vriend wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. In verband met de zaak is aan justitie in Duitsland gevraagd om bij twee getuigen bewijsmateriaal in beslag te nemen. Voor het einde van het jaar beslist justitie of de man wordt vervolgd. Natasja Kampusch wist in 2006 te ontsnappen uit het huis waar ze gevangen werd gehouden. Ze was toen 18. Haar ontvoerder pleegde nog diezelfde dag zelfmoord. In Napels in Zuid-Italië is opnieuw een belangrijk lid van de maffia opgepakt. Het is de 49-jarige Luigi Esposito, de leider van een lokale afdeling van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Vorige week werden drie broers opgepakt die aan het hoofd stonden van een belangrijke tak van de Camorra. De nu gearresteerde Esposito was al jaren op de vlucht en hij werd in 2006 bij verstek veroordeeld tot negen jaar cel. Hij werd opgepakt in zijn villa in Napels waar hij onder een valse naam woonde. Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken is de aanhouding van Esposito opnieuw een zware klap voor de maffia. De afgelopen anderhalf jaar zijn bijna 4000 maffialeden opgepakt. Op een voetbalveld in Simonshaven in Zuid-Holland is een amateurvoetballer flink toegetakeld door een tegenstander. Hij werd in zijn gezicht geschopt en liep botbreuken op. De twee kregen ruzie tijdens een wedstrijd tussen SV Simonshaven en FC Vlotbrug. De dader is gearresteerd. Het is een 28-jarige voetballer van Simonshaven. Op een onbewoond eiland is verkozen tot beste kinderen voor kinderen liedje aller tijden. De winnaar werd vanavond bekendgemaakt in de jubileumuitzending van het programma. Kinderen voor Kinderen bestaat 30 jaar. Ruim 4000 liefhebbers brachten de afgelopen tijd hun stem uit. Op een onbewoond eiland werd in 1981 geschreven door Tony Eijk en Herman Pieter de Boer. Het weer, vannacht vrijwel overal droog en minder wind. Plaatselijk is er kans op mist. Morgen droog, af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of fall that I need to. I want to come and stand a little bit closer, breathe in again a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. I'm a prisoner in a direction of a lover, and make with The time I'm talking uses symbols, using what can be like into a deep sea diver who is swimming with the rainbow. We'll come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. 6.9 VFM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 Jij bent de kerst, ik de bonbon, jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, de jij de thee, ik ben de, kaars, de jij de ik ben de kans, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen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 Als we nog meer van dit soort dingen? in de wereld. Dan komen we een villa en een jacht. Nou, een villa en een vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? dat nou, is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Sorry, maar dat vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je ik echt nou belachelijk! Wij zijn het zo. En de tand. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? Olifages en een fries. Het kost helemaal handvol geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, ik ik ben de kip. Jij bent nou de staan in oude Ik ben de pauw, jij ook, bent he. de pil, Gewoon met Denny de Mugman. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dat soort dingen, de jij bent Bertien ja, Berdich, ik ben een viool, Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Jij bent het ik het klavier. Er leek een ster. Het leek me opstel.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 You have to open your eyes You might just get a big surprise And it may feel good But you might want to smile, smile, smile oh, don't you let your demons pull you down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 De stijger komt te van Aljazo, Jeruzalem.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 Geraden van machines doen, klonk in de convectie een mooi meisjeskoor. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtvaartdeel. Hilversen drie die stond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een leer. Van of Jeruzalem Hilfers en Drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer. Van of Jeruzalem That tonight's gonna be a good, good night I feel it yeah. That tonight's a good, good night